Marjan koekoek met het NOS-journaal. De NS en de politie op de stations. Aanleiding leiding is de mishandeling vannacht van een hoofdconducteur... in een trein op het station van Hoofddorp. De vrouw weet alleen nog dat ze in de eerste klas... een lastige reiziger tegenkwam die de trein niet uit wilde. Ze heeft botbreuken in het gezicht. De politie heeft de man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden... maar het is nog niet duidelijk of hij iets met de mishandeling te maken heeft. Premier Rutte kan zich nog steeds vinden in de stelling dat djihadisten beter in Syrië of Irak kunnen sneuvelen dan dat ze terugkeren naar Nederland. Rutte was het als VVD-leider gisteren eens met de stelling die hem gisteren in het RTL-verkiezingsdebat was voorgelegd. Hij blijft erbij als premier. De PVDA-ministers distancieren zich ervan. VVD-minister Opstelte is het er wel mee eens. GroenLinks wil een debat over Ruttes uitspraak. Rijkswaterstaat moet de nieuwe dienstroosters alsnog voorleggen aan de ondernemingsraad. De komende vier weken moeten de partijen het eens zien te worden. Het heeft de rechter bepaald in kort geding. Door de nieuwe roosters is de veiligheid op de rivieren in gevaar, zeggen de verkeersleiders, die klagen over onderbezetting. Het is onder meer hun taak om schippers te assisteren bij het varen over onoverzichtelijke en drukke punten. De nieuwe dienstroosters worden vooralsnog niet verboden.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 Dan nog het weer: vanuit het westen nog wat zon, in het oosten bewolkt. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en droog, met aan de grond mogelijk nog lichte vorst. Morgen en zondag droog en vooral zondag veel zon. Morgen wordt het 11 tot 14 graden. Zondag in het zuiden plaatselijk 16. Dit was het NOS DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is alleen de geest van de AWB. Je krijgt de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. Op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge 3 kilometer. De A13, daarna Rotterdam bij Delft 3. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de randweg Dordrecht 6 kilometer. Door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn er wel weer vrij. De andere kant op richting Breda bij de randweg Dordrecht 3 kilometer. De A20 dan, hoek van Holland Gouda bij knooppunt Terburgseplein 3. Ook op de A20 Ver Verderop bij Moordrecht 3 kilometer. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Lexmond 3 kilometer. Verderop bij de brug bij Gorkum ook 3. Tot slot de N15 Maasvlakte Rotterdam bij Rozenburg 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. nu Met. Met. Zandvoort draait door. Ja, en dan zeg ik uh, goedemiddag. Want ondertussen is het uh, tijd voor Zandvoort draait door. En je hoopt, uh, een Mooie herrie ja. op de achtergrond. Want uh, vandaag in Zandvoort draait door. Een hele bijzondere band. Damp heet hij. Zij laten in de studio enkele nummers uh, horen van hun nieuwe cd. En uh, Ruud Jans is nog uh, druk bezig met uh, soundchecken met uh, deze band. Want het is maar liefst een uh, zesmansformatie, uh, formatie als ik uh, zo tel. Of uh, vijfmans formatie, één vrouw erbij. Drukte van je welste dus. We laten ze lekker uh, soundchecken. Dat is uh, geen probleem. Tweede uur zal de stamtafel ook weer te horen zijn. En dan uh, gaan we weer over de dagelijkse prikkelen praten die uh, naar voren komen. Maar eerst gaan we luisteren naar het uh, prachtige nummer van uh, Will and the People. En dat is uh, Lion in the Morning Sun. I am a man you see and one day I will be a lion in the morning sun. Lazy pulling daisies it at be past three. A lion in the morning sun.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 Lion in the morning sun. The rain in Spain falls mainly on the plain. Lion in the morning sun. Oh, shaking my tail like the panthers at night. Lion in the morning sun. Growling at dogs just to give them a fright. Lion in the morning sun. I could be king and sing like a fat soul for what it's worth from the planet Earth.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 Zon wordt eruit door met de people. Line in the morning sun. Er wordt nog uh, steeds druk de soundcheck. Misschien is het wel leuk om even naar de soundcheck te luisteren. Ja, dit zit er zo direct uh, aan te komen voor Hij jullie thuis. Ruud is uh, alles aan het inregelen samen met de band Damp. Dit even. Grappig, hè? Klein voorproefje dus uh, van de band Damp, zo direct uh, meer. Maar eerst gaan we luisteren naar uh, de Common Linux met Calm After the Storm. De storm. Goedemiddag ja. luisteraars, daar zijn we dan met Zandvoort Draait Door. En, uh, uh, we hebben een, een, een druk programma vandaag, want er zitten heel veel mensen in de studio. We hebben een band voor zes man, dat nooit zo groot ja. gaat. hebben het nooit zo groot gehad, hè? Uh, nee. nee, wij nog niet. Nee. nee. Um, nou, zoals we doen gebruikelijk, uh, doen we ook vandaag. We gaan het eerste uur. We gaan natuurlijk eerst even kennismaken, zometeen. Met de bandleden. Die gaan de eerste uur twee nummers voor u spelen, tweede uur ook. En misschien. Van uw nieuwe CD, heb ik begrepen. Ja, van uw nieuwe Facebook. CD. Maar daar gaan we het zometeen lekker over hebben. Nee, want uh, Het is een hele leuke band. ze heet Damp. Ik heb net al. Een, nou, het dampt ook in de studio hoor. Nou, dampvloer. de kachel erop. of niet meer aan? Nee, de dampvloer. <laughs> maar um, we hebben er al een klein stukje van mogen genieten, dames en heren. En uh, ik beloof u dat het vuurwerk wordt en uh, dat is zeer de moeite waard. Maar we gaan eerst even babbelen, uh, we gaan even het rondje van de tafel langs, uh, wie er zo aan de tafel zitten hier. Ik begin natuurlijk uh, bij onze hoofdgast van het eerste uur, uh, Pascal Spijkerman, goedemiddag. Goedemiddag, dankjewel. Leuk dat je er bent, welkom in uh, de uitzending. Uh, Pascal Spijkerman, uh, geslacht is man. Nou, dat scheelt. Ja, fijn dat party. je dat ziet ja ik ja, zie het hier op het papier ah, okay. <laughs> Geboorte, geboorteplaats Deventer yes Fan van Go Ahead Eagles, heb ik begrepen. Ik wil er niks aan doen. Oh-oh. oh oh Nationaliteit, nou dat is Je bent ongehuwd. Heb je zijn paspoort bij, Ru? Ja. Oké. En alle vrijgezelle dames, kijk even op de webcam. Ja, ik ga even naar beneden. Ik heb een hele lieve vriendin thuis zitten. Misschien luistert ze nog wel mee ook. Oh, sorry, dan zeg ik niks. Hij heeft rijbewijs B. Dat weet u dan ook. Telefoonnummer gaan we niet vertellen. Dat is 06? Nee. Nou ja, wat eigenlijk jouw uh, belangrijkste uh, uh, functie is, Pascal... en dat is uh, leuk om te weten... ik ken die functie eigenlijk alleen uit het leger. Uh, iemand die een, uh, van tevoren naar een uh, bepaalde plaats moest... die moest daar uh, het kamp in orde maken. Dus dat was de zogenaamde kwartiermaker. Ja. Maar dat ben jij dus ook. Maar ik neem aan dat jij niet in het leger zit... en ik neem nee. aan dat je ook geen kamp opzet. Nee, nee. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb die ambitie ook nooit gehad. Uh, nee, nee, ik ook niet hoor. Nee, maar wat ik wel doe is uh, misschien nog wel leuker. Ja? En jij wil natuurlijk van mij nu horen wat dat dan precies is. Wat het is? Ja, wat ja. is het? Kwartiermaker. Dat vind nou, ik heel interessant. Uh, mijn functie is, uh, er bestaan uit twee projecten. Uh, ik ben kwartiermaker DNA Retail en Horeca. Ja? En uh, het ene project heeft te maken met DNA... Um, de provincie in Noord-Holland heeft ervoor gekozen... om allerlei badplaatsen in de provincie een bepaald profiel te geven. Ja. En voor Zandvoort is dat pop-up Zandvoort geworden. Ja. En pop-up Zandvoort, dat sluit aan bij wat de Zandvoorter is. Namelijk een persoon die heel snel in kan spelen op de trends... en heel snel geld kan maken met de massa. Mm -hmm. En wij proberen nu met dat pop-up Zandvoort-project... Uh, Zandvoort op de kaart te zetten als de evenementenlocatie van Nederland. Zodanig dat bedrijven die interesse hebben in een evenementenlocatie... Nou, uh, binnen een splitsecond aan Zandvoort ja, ja. En dat is project 1. Uh, project 2, ik zal het kort houden, ja? is uh, de retail- en horecavisie. Uh, we zien natuurlijk dat er uh, steeds meer leegstand is in Nederland. Steeds ja. meer mensen die uh, doen aankopen via internet... en niet meer fysiek in de winkels. Nou, uh, Zandvoort, is, uh, Zandvoort is helaas daarop geen uitzondering... Uh, de retail en horeca visie houdt in uh, dat uh, de gemeente samen met uh, de ondernemers uh, het een goed idee gevonden heeft om een compact centrum te maken. Waarbij je uh, meer gethematiseerd aan de slag kan en mm -hmm. meer gethematiseerd weet waar wat te vinden is. En uh, dat is het tweede project waar ik uh, me druk mee bezig houd. En op 21 juni is de bedoeling dat die twee projecten samenkomen. Dan gaan we een lijst ondertekenen van afspraken met ondernemers, met vastgoedeigenaren, met de gemeente. Retail en horeca. Dan mm -hmm. hopen we dat er een nou ja, mooie lijst aan concrete acties uit mag voortvloeien. Oké. Okay. Nou, dat klinkt allemaal vreselijk interessant natuurlijk. En, en is goed voor Zandvoort, neem ik aan. Want uh, kijk, het is en blijft een toeristengemeente. Ja. En uh, we moeten natuurlijk zorgen dat die toeristen ook wel, uh, wel blijven komen. Dus daar heb je een hele goede functie in dan. Zeker, zeker. Oké, okay. uh, dus 21 juni, dan moet het allemaal voor elkaar. En wat, en wat ga je dan doen? Ga je dan weer weg? Of, of blijf je dan gewoon om de boel nog uh, daarna mee te coördineren... Uh, dat alles ook inderdaad volgens de afspraken verloopt? Nou, ik heb allereerst heel veel vertrouwen in de Zandvoorter... als hij een krabbel ergens onderzet... dat hij dat met zijn uh, gezonde verstand doet... en uh, ook gewoon uh, daarna gaat handelen. Ja. Uh, mocht dat nou niet lukken... Ja, dan is het aan de gemeente of aan uh, de ondernemersvereniging in Zandvoort... om te kijken hoe ze dat er gaan vormgeven. Maar mijn contact loopt tot 21 juni... Ja. En, uh, in in principe ben ik dus op 22 juni weg. Nee, en als, dat is jammer. Dat vind ik eigenlijk wel jammer dat je nou weg bent. Stiekem vind ik het ook wel een beetje. Ja, stiekem wel. Het is een gezellig plekje. Hè, ja, we. zeker. zeker. Maar, um, als, als mensen jou willen vinden, hè, waar zit Je zit ergens in, in een dorp? Heb je daar een winkeltje of een pandje of ja. hoezo? Of um, mensen jou zoeken en willen vinden? Nou, je staat, slaat de spijker op zijn kop, want ik vind het heel belangrijk dat... Als je uh, met elkaar zo'n traject doorloopt, dat iedereen je ook kan vinden. Yeah. Uh, en dat ze niet eens een afspraak moeten maken aan welke balie dan ook. Mm -hmm. um, dus ik zit in Jupiter Plaza, echt in een winkelunit. Het is een yeah. soort van aquarium, uh, uh, overal glas. Ja. Oh, um, ja, ik ben ja, dat te vinden op de maandag en op de dinsdag. En iedereen die op wat van manier dan ook iets wil vertellen over of Pop-up Zandvoort... of de retail en horecafies of alle ondernemerszaken uh, die spelen... Uh, die kunnen gewoon bij mij binnenlopen, drinken van een kop koffie... en dan uh, gaan we het er eens even rustig over hebben. Oké, okay. maandag en dinsdag Jupiter Plaza. Nou, dat kent iedere Zandvoort, want daar zitten ook hele leuke winkels. Zeker. En uh, het is bij het leukste plein van Zandvoort ook nog... achter. gaan tegenover het raadhuis, dus wat wil je nog mooier, eigenlijk. Um, goed, we gaan even een plaatje doen, uh, Maurice. Doe het jij het? Zal ik het doen? Wat doe jij wil. Ik wil hem ook wat doen. Oh, doe jij het maar. Dan, uh, ja, heb, je, dan... heb je zin in Adel? Ja, ik heb wel zin in. Een... O, nou ja, in, in de muziek trouwens. Oh, niet nou, in zet... deels. Nee, nee, nou dat is te jong voor mij, is te jong voor mij. Ja, uh, en daarna gaan we even met de band praten, want er zitten hier nog twee bandleden. En die uh, willen we ook even weten wie ze zijn. Starting in my heart. bringing me out the door. We're <laughs> Hoe heet het nou ook Oh ja, Rolling in the Deep. Ik zat even te denken, ik was bijna de titel vergeten. Erg natuurlijk. Rolling in the Deep was dit van uh, Adele. En um, ja, we hebben een, een volle studio vandaag, dames en heren. Want uh, we zijn uh, druk bezet. We hebben straks een heerlijke live band. Uh, en daarvan heb ik alvast twee leden aan de tafel zitten. Dat is uh, Ferry. Gerry. Gerry. Uh, Gerry je mag even goed in de microfoon praten. Ja, ik ga er dichterbij zitten. Ja, ga er even lekker dichtbij zitten. Zo, helemaal goed. Want die zijn. Um, Freddy, of Gerry. Gerry, laat ik het nou goed zeggen. Gerry, dames en heren. Het is Gerry. Gerry. Um, <laughs> uh, jouw functie binnen dit gezelschap, Gerry, dat is? Ik uh, speel slagwerk. Slagwerk? Ja. Oké. Okay. En dan hebben we ook nog bokken. Dat klopt. Ik uh, noemde hem al bokken, maar dat, was, uh, dat kan natuurlijk ook niet. Dat is dat bokken. Dat gebeurt vaker, hoor. Ja, dat gebeurt vaak. En wat is jouw functie binnen het. Ik ben uh, gitarist. Ik speel ook mandoline. Uh, de, de snaarinstrumenten. De instrumenten. Ja. Uh, de band heet Damp. Uh, ik heb net al een klein stukje daarvan mogen horen, wij het natuurlijk. Vanwege de soundcheck. Uh, aparte muziek. Ja, dat, dat klopt. Uh, dat komt waarschijnlijk omdat iedereen uit een andere achtergrond komt. Dus ja. bij elkaar wordt dat uh, aparte muziek, zullen we ja. zeggen. Ja. Uh, hoe, hoe omschrijf je die stijl? Nou, ja, geen ja, dus Het heeft wel volkse oui. inslag. Uh, het is Nederlands talig. Uh, we hebben vrij traditionele instrumenten, met viool ja. en akoestische gitaar en mandoline mm -hmm. en een accordeon. Ja. Uh, het, ja. En een uh, ritmesectie uiteraard. Ja. Um, dus uh, ik denk dat het op zich voor veel mensen wel vertrouwd zou kunnen klinken, maar tegelijkertijd, het is uh, uh, uit het hele doorleefde muziek. Ja. Dat gaat, uh, dat, met, met teksten van onze zanger die, uh, die uit het leven gegrepen zijn. Ja. En uh, je zou kunnen zeggen: dat er is ook wat, wat, wat levensliedgehalte in. En uh, havenliederen hebben we ook wel. Uh, maar, grote stadsleed. Uh, grote stadsleed, daar grote dat ja. ik ook nog wel voor. En, en al het materiaal wat jullie schrijven, schrijf je zelf? Ja. Of is er uh, ook nog bestaand werk? Nee, er wordt niet gekofferd. Er wordt niet gekofferd. Nee, dat doen wij allemaal in bentjes hieromheen, maar niet in dit gezelschap. Want ik las in de beschrijving die, uh, die ik gekregen heb. dat jullie inderdaad allemaal uit hele verschillende richtingen komen. Hè? Ja, dat klopt. Ik, ik las, las wel eens iets over hardrock. <laughs> Ja, Bokken verklaar je na. Dat... Ja, nee, ja, ja ik, inmiddels uh, word ik een beetje kaal al. Dus die, die hardrock is niet meer van toepassing. Want oh. dat past niet meer bij me. Nou, er zijn ook hele kale, kale hardrocks. Ja, waarschijnlijk wel, waarschijnlijk wel. Of, of nou, in, in nee. de heavy metal. Uh, en weer, dat uh, lopen ook diverse kale jongens voor. Nee, nou, eigenlijk dat is het ook goed. de bokker die wel gewoon achter het geld gaat. Om met de woorden van Pascal te spreken. Van geld maken met de massa. Ja, ik had ook oh, een massa. Ik had een mooie slogan uh, laatst geleerd. Massa is kassa schijnt. Dus, uh, ja, hè? Oh, dat is wel een hele mooie. Ja, ja. um, goed, jullie zijn hier gekomen. Uh, jullie hebben een uh, cd gemaakt. Zeker. Ja. De eerste? Ja. De eerste, ja. Goh, leuk. En is die live opgenomen of is die in de studio opgenomen? Um, nou, eigenlijk, we hebben eigen studiomaterialen. Ja. Uh, en um, eigenlijk hebben we hebben apparatuur meegenomen naar uh, diverse locaties. Ja. En uh, daar hebben we uh, zelf de opname gemaakt. Uh -huh. En uh, hij heeft dus ook in eigen beheer uitgebracht. Hij is wel overal te verkrijgen. Ik bedoel, hij is uh, fysiek uh, als cd te bestellen via onze website. Maar ja. je kunt hem ook uh, luisteren op uh, iTunes en Spotify en, en al die uh, moderne digitale kanalen. Waar oh, dat ga, ga ik even zoeken. Dat vind ik wel erg leuk natuurlijk. Ja. Dat, dat, want ik ben een fan van Spotify, dus ik draai bijna alles op Spotify. Dus dan, uh, ik zou zeggen, houd je niet in? Nee, ik ga het zeker niet doen. Ga ik zeker niet doen. Um... Oké, okay, uh, het lijkt me verstandig nog even een plaatje te doen. Uh, ik heb hier een heel oude, uh, oud, oud nummer klaarstaan uh, Maurice. Dus als je het leuk vindt, gaan we dat even uh, spelen. Tuurlijk. We hebben uh, eigenlijk meer en meer besloten dat wij volgende week de jaren tachtig gaan boycotten omdat er, ja. omdat er al drie stations zijn in Nederland zijn die uh, jaren 80 muziek Blij gaan draaien. Dat ik nooit jaren 80 draai. Nee. Dus uh, we gaan dat niet doen. We gaan van de 60s en 70s doen. Nou, dit komt uit de 60s. Ik hoop dat hij doet. Ja, hij doet het. Freddie and the Dreamers. You were made for me. Everybody tells me so. You were made for me. Don't pretend that you down now. All the trees were made. Bear Fish, yes, someone made the river's eye. En de Dreamers. kop stil. Freddy. Houd je nou, mond al? <laughs> nee. Zeg wel niks meer. Ik ga, nee, ik ga wel weg. Ik laat ja. je vrij. Goed, um, Pascal. Um, nog eventjes uh, verder met jou praten van de band zich kan uh, installeren. Ja. Want we gaan uh, zometeen, dus inderdaad ook echt daadwerkelijk luisteren naar uh, uh, de, de band. Uh, als ik hier uh, dat allemaal zie... Uh, in jouw cv die ik zo keurig opgestuurd heb... dan ben jij wel een, een, een studiebol. hè? Want uh, ik zie hier dus even... om even wat dingen te noemen. Ja. Executive MBA... Master of Business Administration. Uh, Post-bachelor bedrijfskunde... zie ik hier. Social, uh, sociologie master specialisatie. Schakeljaar bachelor sociologie... Master Juridische Bestuurswetenschappen. Bachelor Juridische bestuur. Nou, um, had je nog wel tijd voor andere dingen eigenlijk? Jazeker. Ik heb een hele leuke jeugd gehad. Je zou het niet zeggen als je dit zo hoort. Ja. Maar um, als je een studie in uh, twee verschillende gedeelten knipt... en ja. uh, dat vervolgens op een papiertje zet... dan lijkt het heel wat, kan ik je vertellen. Ja, ja. ja. <lacht> nee, ik heb uh, in Groningen gestudeerd... Ja. Uh, inderdaad, eerst uh, juridische bestuurswetenschappen. Mm -hmm. Dat uh, zijn allerlei uh, maatschappelijke vraagstukken met een uh, juridisch tintje erover. En uh, ja. daar heb ik mij uh, vier jaar lang tegenaan bemoeid. Mm -hmm. Um, toen ik daarmee klaar was, um, ik zeg in sollicitatiegesprekken altijd, um, toen wilde ik naast de juridische kant ook de sociaal-wetenschappelijke kant kennen. Oftewel weten hoe uh, de juridische regels in de praktijk uitwerkten. Ja. Um, stiekem uh, vond ik het ook heel erg plezierig om nog even twee jaar te kunnen studeren. Mm -hmm. uh, dus die twee dingen maakten dat ik nog uh, sociologie uh, daarna ben gaan doen en uh, uh, criminologie. Mm -hmm. En uh, toen ben ik richting het westen gegaan. En nu zit je in Zandvoort. En nu zit ik in Zandvoort. Ja, leukste, ja een van de leukste plaatsen van Noord-Holland. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja, toch hè? Ja. ja. Eén van de, welke nog meer dan? <laughs> oh god, hier praat een echte Zandvoort. <laughs> ja, sorry, ik kom uit BVW. Dus, ja, daar kan je ook niks aan uh, doen. Uh, daar kan ik ook niks aan doen. He, ik weet het. Maar, um, ja, Zandvoort tot 22 juni. Uh, uh, denk je niet dat je spijt gaat krijgen dat je hier dan weg moet? Of, uh, Um, dat ligt eraan. Um, ik wil in ieder geval uh, realiseren um, dat er niet alleen maar gesproken gaat worden de komende ja. jaren. Want uh, dit zijn allebei uh, projecten um, waar wij ook de komende weken met allerlei uh, personen diepzinnige gesprekken over gaan voeren. Maar na 22 juni moet het wel een keer klaar zijn met die gesprekken. Ja. Er moet gewoon uh, de mouwen opgestroopt worden en er moet gewoon aan de slag worden gegaan. Ja, Oké. Okay. Nou, ik, uh, ik, ik weet zeker dat er in Zandvoort een aantal ondernemers zijn die dit zeer ter te harte zullen nemen. Die dit ook een zeer warm uh, hart zullen toedragen. Um, is er is een andere, andere uh, heikele kwestie die dan toch spreekt. Waar ik toch even uh -huh. een vraag aan jou over wil stellen. Ja. Misschien dat we er straks een tweede uur ook nog over gaan praten. Um, Zandvoort heeft natuurlijk hele prachtige plannen. Uh -huh. uh, er gaan hele mooie dingen gebeuren hier. Onder andere waarschijnlijk door het werk van jou. En nou is er een of andere figuur in Den Haag. Die vindt dat windenergie helemaal mooi is. Ja. En dat er straks uh, de horizon helemaal naar de verdommenis wordt geholpen. Door daar een aantal van die afschuwelijke windmolens neer te zetten. Ja. Uh, denk je dat niet dat dat, dat, dat gaat werken op hetgeen wat jij nu aan doet? Hè? Ik denk dat uh, door die kwestie we nog extra hard moeten trekken aan deze twee projecten. Ja, ja. En ik geloof dat uh, heel Zandvoort zich verenigd heeft ja. uh, tegen de windmolens. Uiteraard. En kijk, een van de belangrijkste succesfactoren van mijn twee projecten... is samenwerking tussen alle ondernemers. Dat de mm -hmm. neuzen dezelfde kant op gaan staan. Um, tuurlijk zijn die windmolens heel vervelend. Uh, maar een positief effect wat daarbij komt is uh, dat de Zandvoorters, in ieder geval de Zandvoortse ondernemers... met elkaar werken aan één doel. Ja. Dus misschien is dat dan uh, een schrale troost... Uh, waar ik ook in deze twee projecten gebruik van zou kunnen gaan maken. Oké. Okay. Goed. Um, we gaan het er ongetwijfeld nog meer over hebben... want uh, die, wind, die windmolens, dat blijft natuurlijk een, een hot item... in het hele Zandvoortse Daar Gaan we het zeker nog even over hebben. Straks in de tweede uur. Maar um, we hebben ook een prachtige band hier in de studio... U heeft uh, net al twee leden gehoord. Uh, de band Dampen. ze komen uit Amsterdam. Ze hebben uh, hun eerste cd uitgebracht. En uh, we gaan ze nu live beluisteren, dames en heren. U gaat ze twee nummers horen. Ik weet niet wat ze gaan spelen. Dat is, ik laat mij net zozeer verrast als u. En ik ga de band even netjes vragen om uh, zich eerst even aan u voor te stellen. Zodat u weet wie er anders spelen. Want het is een hele club. Het zijn zes man. Oké. Okay. Uh, so net heeft u al geluisterd naar Gerry Die speelt drums op Accordeon Miriam. Op Bas Reinier, op viool Vincent, op zang Thuis. Mijn naam is Bokke en het eerste liedje heet Zin. De wereld is een vuilne schoon En altijd is er uitverkoop We wachten af Het is te laat Als alles naar de kelder gaat Over, ze zeggen blijft over dat regen Heen en heen weet Over, ze zeggen blijft over dat regen over, ze zeggen, blijft over als regen. Het gaat over, ze zeggen, blijft over als regen. Dames en heren, en ik neem aan dat het liedje overheet. heet. Nee zin. Nee, zin. nee, zin. zin, Zin. zin. Oh. Oké, okay. nou, ik hoor dat het gaat over. Oké, okay. tweede nummer. Dit is het novelle. titelnummer van onze eerste cd. Ja. Dit is de Bloedstraat De Bloedstraat Wals. Vloek en snik gebeurt een ogenblik, de straat kleurt rood, rood met bloed. En ik zei nog zo: dit gaat niet goed. En Terwijl de hoeren achter de ramen staan te wachten in rode licht en in het donker komen wij samen. Er is wankel. Cool. Dit even meer Daar lag hij neer Daar in de goot Het leven is hard En dan komt de dood Dus geef me die fles Zing me een lied Ik zal aan je denken Maar nu even niet Terwijl de hoeren achter Staan te wachten, indrooien leer, en in het donker komen wij samen. Het is van goed, die leen weer. Waanzin. En dan het vandaan. Het leven is melk. Het leven is puur. De rapen zijn gaar en de druiven zijn zuur. Terwijl de hoeren achter de ramen staan te wachten in rode leer. En in het donker komen wij samen. Er is mankel niet even weer, Terwijl de de ramen staan te wachten in droeien licht en in het donker komen wij samen. Het is manko. Dit is Ik jongens, wat, wat lekker is dit. Wat een heerlijke muziek. Het, uh, hier zit ik echt met volle teugen van, geniet, uh, van te genieten. Ik hoop dat het uh, bij u thuis... Uh in uh, uw huiskamer net zo gaat, dat u er net zo van geniet. Ik denk het te veel. Als wij hier in de studio, want dat klinkt wel echt gek prachtige samenzang. Uh, en, en het is een, een heel apart instrumentarium, dames en heren. Want uh, ik zei het al, het is accordeon, het is viool, het is mandolin, het is gitaar, het is bas. Het is drums, alleen ja, drums is een groot woord, dus ja. het is maar één trommel. Ik vind het wel de het grootste drums die we ooit hebben gehad hier. Ja, ja, ja. <laughs> nou, het is wel makkelijk. Want, en het, mooi. Ja, het is mooi en het, uh, het geeft ook niet zoveel geschaal. Dat scheelt ook weer. Dat scheelt zeker. En, um, um, Bokke en, en Gerry gezellig weer even aan de tafel komen zitten. Um, hartstikke leuk. Ik vind het echt een gek, jongens. Wat klinkt dit mooi. Nou, dankjewel. Ja, wij zijn enthousiast... En uh, dus, ik denk als er een aantal kroegbazen in Zandvoort meeluisteren, dat die wel denken van, Hé, hey, dat is een leuk bandje om eens een keer op een zondagmiddag, of weet ik veel. Ja, dus vrijdagmiddagboel. Ja, Precies. Ik stem voor. Ja. Het liefst alle kroegen. Ja. Het liefst alle kroegen. Amsterdamdamp. Dat is onze Am website. Daar kunnen we makkelijk bereiden aan het worden voor eventuele boekingen en uh, we staan er zeker voor open. Ja. Nou, het klinkt in ieder geval uh, helemaal fantastisch. Dus uh, we gaan uh, jullie cd ook opsporen. En, uh, ik, ik denk dan. dat we er vast al één bij ons hebben is voor dat jou. Zo? Dat, dat moet toch zo zijn? Zo? Ja, dat moet goed zo, zo te zijn eigenlijk. Ja. <laughs> nou, dan gaat hij voor algemeen gebruik. En ik ben ervan overtuigd dat, hij, dat, hij, dat er diverse mensen zullen zijn die hem, die hem gaan draaien. Want het is echt de moeite waard. Heel goed. Uh, wat vond jij ervan, uh, Pascal? Nou, het is wel grappig. Ik zei het al uh, tegen de twee heren. Uh, mijn vriendin die zei toen ik hier naartoe ging. Uh, Laat het dan vooral een Nederlandse band zijn. Want zij kent mijn muzieksmaak. En dat is ongeveer dit. Dus ik heb heel veel mazzel. Ik ben heel erg blij dat ik Amsterdam.com was het? Amsterdam.nl Oh. Inmiddels genoteerd heb. Dus ik wil heel graag zo'n cd'tje bemachtigen. Dat gaat dus gebeuren. Dat kan ik je nu al vertellen. Dat is ook een subtiele hint. naar subtiele hint. Een subtiele hint. Hij is te koop bij cd-baby. Ja. Ik zie het hier ook voor me staan, uh, damp. Geweldige, geweldig, uh, geweldige band. We gaan straks in de twee uur uh, nog een paar nummers uh, van ze horen, dames en heren. Want het is natuurlijk uh, leuk als je live muziek hebt, maar dan moet je er ook zoveel mogelijk van genieten. Uh, Pascal, nog even een beetje. Uh, ja, hij is op de grond gevallen. Nou, dan doe ik het al uit mijn hoofd. Uh, je bent nu in Zandvoort, uiteraard. Je bent hier nu bezig als kwartiermaker. Wat heb je hiervoor gedaan? Ik heb hiervoor ook in Zandvoort gewerkt. Nee. Ik vertelde net dat ik vanuit Groningen richting het Westen ging. Daar ja. heb ik een halfjaartje anti-kraak in Leiden gewoond. Daar was op het stationsplein een kantoorpand. Wat nou ja, maar niet verkocht werd. En toen mm -hmm. heeft de beheerder daarvan bedacht dat het goed zou zijn... als die mensen zoals ik daar voor een laag tarief een halfjaartje zou kunnen laten wonen. Ja. Uh, toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat Leiden toch niet echt de stad was waar ik uh, heel blij van werd. En toen ben ik in Haarlem gaan wonen en uh, tegelijkertijd eigenlijk in Zandvoort uh, verzeeld geraakt qua werk. Er uh -huh. was geen straf, dat was hartstikke leuk. Uh, ik deed uh, openbare orde en veiligheid. Uh, dus al sowieso veel met uh, ondernemers in het Zandvoortse te maken gehad. Uh, veel samenwerkingsprojecten gedaan. Uh, dus dat gaf mij ook wel een voorsprong toen ik uh, met deze klus uh, startte. Uh, aangezien ik uh, een groot gedeelte van de ondernemers al kende. Ja. En um, toen ik um, beleidsadviseur, openbare orde en veiligheid... drieënhalf um, jaar geweest was, mm -hmm. ben ik naar uh, Zaanstad gegaan. En daar ben ik als wijkmanager uh, aan de slag gegaan. Ja. En dat is een uh, duur woord voor um, een gemeente, een Zaanstad in dit geval... die het belangrijk vindt dat er tussen een gemeentelijke organisatie... Uh, aan de ene kant en inwoners en ondernemers aan de andere kant... iemand als Haarlemmer Olie fungeert. Um, iemand die uh, van elk ge. Nou, Ik moet zeggen, elk project in een bepaald gebied um, enigszins op de hoogte is. Um, zodat uh, projectleiders elkaar niet gaan tegenwerken in een gebied. Maar nou ja, um, dat een beetje gesmeerd verloopt. En uh, dat is uh, de taak van een wijkmanager. Dat heb ik uh, twee jaar gedaan. Oké, okay. we gaan weer even muziekje doen, uh, Maurice. Ik heb, iets leuks, ik heb iets leuks klaarstaan van uh, ook een meneer die af en toe een beetje in de richting van de wat volkse muziek zit, zal ik maar zeggen. Uh, en dat is uh, Rod Stewart. En als alles goed gaat, moet hij nu draaien. Als alles goed gaat dan, hè? Nee, dat gaat niet goed. Nou, komt hij nu dan. Nu wel. Ja, daar is hij. Nee, dat is hem niet. Oh, dat bijna. Even. Ik moet deze hebben. Rod Stewart, every picture tells a story. Didn't need anyone but me I sincerely thought I was so complete Look how wrong you can be The women I've known I wouldn't let tie my shoe They wouldn't give you the time of day But the sweat-out lady Church. Ja, in verband met de tijd. Het nummer duurt nog veel langer, maar in verband met de tijd uh, laten we het niet helemaal uitdraaien. Want, uh, ja, een met, beetje eronder. Ja, we hebben per slotverrekening ook nog een paar gasten aan de tafel zitten. En uh, ik ken die dat wel van alles willen, maar uh, we laten hem gewoon. Uh, we draaien hem draa draa even zijn nek om. Een ja. beetje, heel zachisch gewoon. Ja, gewoon zo lekker. Ja, gewoon zagisch, uh, uh, Bokke, die, die bent uh, Damp dus. Ja. Hè, uh, God, jullie zijn op een gegeven moment bij elkaar gekomen. Kun je, je iets vertellen hoe dat precies gegaan is? Ja, uh, onze accordeoniste Mirjam Berendsen die zat in een band die heette Stoet. Ja. En daarvoor schreef uh, Theus uh, onze zanger af en toe liedjes. En uiteindelijk, omdat ze dus uh, samenwerkten aan die liedjes... Uh, ja. hebben zij besloten om een aantal dingen die niet geschikt waren voor die band... Uh, samen te gaan afmaken, zeg maar. Ja. En daarbij vroeg ze ook de bassist van dat bandje. En uh, ik zat met die bassist in een ander bandje... Ja. Uh, zo gaat dat. En uh, toen uiteindelijk moest er een drummer bij komen en die zat met mij in nog weer een ander bandje. Ja, ja. En uh, ja die mensen doen het allemaal met elkaar in de muziekwereld. Ja. Dat wordt altijd gezegd, maar het, het ja. muzikaal is dat ook zo. Ja. En uh, uiteindelijk uh, er is er ook een uh, violist bijgekomen die eigenlijk onze virtuose is, vind ik, in de band. Mm -hmm. En uh, ja, toen begon het allemaal wat in elkaar te vallen. Toen zat ja. het niet meer in een hoekje of in een genre. Uh, toen kreeg het een eigen jasje. En dat is het wel het leuke van deze tegenwoordige tijd. Hè? Vroeger eh, dat ik zelf begon in de muziek... zo'n bijna 50 jaar geleden... toen was elk bandje natuurlijk zware concurrentie van elkaar. En met elkaar samenwerken, dat was er al helemaal niet bij. Maar dat, dat merk je tegenwoordig heel vaak. Hè? Ja, uh, ook, ik, al, ook artiesten van naam die gewoon samen platen maken... en zo, dat kan tegenwoordig allemaal. Ja, precies. Ik, misschien was het vroeger ook wel nodig... om jezelf helemaal op de kaart te zetten als band. Ja. Maar er is eigenlijk nu zoveel bandjes dat dat, dat, dat heel lastig is. En ja. dus is het veel leuker om te zorgen... Dat dat je het zelf naar je zin hebt. En ja. muziek maakt met de mensen die je goed vindt of aardig vindt. En dat kan dan eventueel nog steeds leiden... tot datgene wat jij jaren geleden dan ook deed. Dat ja. dat, dat toch een bandje wordt met een gezicht. Ja. Maar er, dat, uh, ik denk dat uh, de reis belangrijker is dan het doel. Mm -hmm. Wat dus, dus, uh, je is dat. Uh, vroeger was het zo dat er uh, veel publiek afkwam op bands met avondvullende programma's. Ja. Tegenwoordig uh, trekken evenementen met veel verschillende artiesten veel meer publiek. Ja. Dus het heeft ook veel meer zin in dat opzicht om veel publiek uh, aan je te trekken. Om, om dat gezamenlijk met andere artiesten te doen. Mm -hmm. Ja, daar is een heleboel voor te zeggen. En, en, en er zijn ook eh, prachtig dat het tegenwoordig allemaal kan. Ik weet nog dat eh, in de tijd dat, dat, dat de Beatles uitkwamen met: uh, Walma wow, guitar gently weeps. Dat het uh, helemaal nergens op de hoest uh, vermeld stond dat Eric Clapton de solo was gespeeld. Nee. Dat werd pas veel later, werd dat algemeen bekend dat dat gebeurd was. Ja. Maar in de tijd dat het uitkwam, wist niemand het, dat dat het was. Dus het stond ook niet op de hoes. Oh. Dat, dat, nee, dat stond nergens vermeld. Hij zal er toch wel een Rijksdeler voor gekregen hebben, denk ik. Minimaal. Ja, pas chilling. <laughs> <laughs> pas chilling. Um, God, jongens, het gaat zo allemaal zo. Dat schiet alweer lekker op. Uh, uh, Pascal, nog eventjes. Um, Kwartiermaker, dus uh, uh, DNA. Uh, ja, ik vind dus een, een het zo mooi ik blijft een fascinerend woord. Woord. woord vinden volgens Ik, ik blijf het, ja. Ja. ja. Maar ik zie, ik, ja, ik zie altijd als ik het woord honden zie ik je gewoon in een, in een groen uniform. Uh, met strepen erop. Met strepen erop. Al mijn tent ja. uh, We zitten een beetje in tijd nodig. Kun je nog een extra kwartier maken dan? Ja. <laughs> ja. Gaan we doen. Als jij er nog een keer die site noemt, dan heb ik jou vol. Ja, ja. ja, dat is oké. het ook nog uit. Dat vind ik scherper trouwens, dat kun je ook Heel nog zeer. uitleggen. Ja. We komen tijd tekort, kun je nog even een kwartier maken. Ja, ja. Dat is, ja. hele goeie. Maar ja, jij zei iets over Leiden, ik denk dat je dan beter bij Jochem Meijer uit de buurt kan blijven, want die is allemaal voor Leiden. Ja, daar heb je helemaal gelijk in, daar ja. daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Want dat, dat is een echte leienaar Ja, ja. <laughs> ja. Ik, vind, ik vind Zandvoort leuker dan Leiden, dat kan ik je 100 vertellen. Ja, maar ik vind Zandvoort ook leuker dan Beverwijk. Maar ja, jij bent geen Zandvoorter, hoorde ik. Hè? Nee, nee, nee, helaas niet. Helaas. Maar Zandvoort is Mag je dan leuker wel leuker dan de presentator zijn van dit programma. Want... Ik ben erbij. Oh, okay. uh, daarom moet ik hem ook accepteren. <laughs> ja, ja. Want hij is gewoon degene die, die dan het Zandvoortse bloed uh, erin haalt. Oké. Okay. Maar goed. Um, Mag ik jou wat voorstellen? Ja, dat mag jij. Ja, um, wij hebben binnenkort uh, een aantal bijeenkomsten. En als je het leuk zou vinden... en als je nou echt wilt weten wat die twee projecten inhouden... Ja. dan nodig ik je van harte uit op uh, 16 maart in Jupiter Plaza. Ja. Op de eerste etage. 300 vierkante meter staat daar uh, tot onze beschikking. Mm -hmm. En ik neem aan dat al die mensen die dit uh, heel uh, interessante projecten vinden... wel op die 300 vierkante meter passen. En dan ja. mag jij daar wat mij betreft één van zijn. Oké. Okay. Want uh, dan gaan wij uh, de eerste bijeenkomst beleven. En dan gaan we daadwerkelijk starten. Gaan we die lekker... De, ja, ik, nou, ik ga kijken of... Die, het is maandagavond, hè? Dat is een uh, maandagmiddag. Oh, maandagmiddag. 3 drie en vijf. Oh, dat kan ik. En uh, we hebben uh, daarna nog uh, vijf bijeenkomsten. Uh, ja. Eerst een bijeenkomst over vastgoed en makeladei. Ja. Uh, vervolgens een bijeenkomst voor de retailers. Uh, voor de voor de bewoners niet te vergeten, hè? want we kunnen met z'n allen wel uh, Zandvoort als dé evenementenlocatie op de kaart willen zetten, maar je moet nooit vergeten wie hier daadwerkelijk woont. Hè? Het moet wel in goede harmonie gaan, dus dat uh, willen we ook absoluut niet onderschatten. Uh, en vervolgens hebben we de laatste bijeenkomst, waarin we proberen dat concept convenant uh, te presenteren, en hopelijk herkent iedereen zich er dan in. Mm -hmm. Nou, die, dat vind ik een prachtige uitnodiging. We zullen er ook zeker gehoor aan geven, want maandagmiddag kan ik wel, s'avonds niet, maar s'middags kunnen we natuurlijk wel, dus daar gaan we gewoon nabij zijn, dat lijkt me heel erg leuk. Misschien neem ik Dolly wel mee. Met lijkt me een goed plan. Met gezin, een mooie opnameapparaat en dan een mooie item erover maken. Ja, dat lijkt me een heel goed, ja, yes. dat een goed plan. die vrijdag daarna kunnen Ja, Dat is Een heel goed plan. Hoe zijn we met de klok? Uh, nou, het gaat goed hoor, Er dus staat er nog steeds. Ja? ja? hoor. Maar we maken geen extra kwartier. Nee, nee, nee, nee. Ik heb het geprobeerd, uh, maar um... klok weigerd. Ja. Nou, hoeveel hoe, tijd heb ik nog? Nou, precies tijd voor één nummer. Voor één liedje gaan we nog één liedje doen. Uit de computer. En tweede uur gaan wij natuurlijk nog doorpraten. Ja, waarover? En ja, ik ga deze even terugzetten, want het is net zo'n mooi liedje. Oh. Ik zet hem even terug. Dit is Dotem met Hunger. Hit up the bar.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 Come out and rescue me Love is not